12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Konijnen die meedoen aan dierenshows en tentoonstellingen... moeten verplicht worden ingeënt tegen het besmettelijke konijnenvirus RHD2. Dat heeft belangenorganisatie KLN besloten. In bijna alle provincies in Nederland zijn dode konijnen gevonden... die de ziekte Rabbit Hemorrhagic Disease bleken te hebben. Er is nog geen behandeling tegen, maar er zijn wel vaccins. Een verplichte inenting op dierenshows moet de verspreiding van het virus tegengaan. Bij een ongeluk met een vliegtuig in de Amerikaanse staat Alabama zijn zes mensen omgekomen. Ze hadden een tandartse congres in Florida bezocht. Tijdens de vlucht naar huis kreeg hun vliegtuigje motorproblemen. De piloot probeerde het toestel aan de grond te zetten op een vliegveldje in de buurt. Maar net voordat het de landingsbaan had bereikt, stortte het neer. Niemand heeft de crash overleefd. Rijkswaterstaat en de politie gaan waterrecreanten in Friesland en Flevoland deze week extra controleren. Aanleiding is de grote drukte op het water door alle surfers, waterscooters en bootjes. Lang niet alle recreanten houden zich aan de regels, zegt de politie. De 100 meter sprint van Daphne Schippers is zaterdagnacht bekeken door zo'n 780.000 mensen. Dat is een kijkersrecord voor deze eeuw. En de 50 meter vrije slag met Ranomi Kromowidjojo trok 725.000 kijkers. RTL Boulevard moet het na 15 jaar doen zonder deskundige Albert Verlinde. Hij blijft in de musicalwereld actief als directeur van Stage Entertainment... het bedrijf van Joop van de Ende... dat vorig jaar fuseerde met Verlindes eigen productiebedrijf. Volgende week vrijdag is Verlinde voor het laatst te zien bij Boulevard. Assistent, bondscoach, Dick advocaat... vertrekt naar de Turkse club Venerbahçe. Hij heeft bevestigd dat hij daar een contract heeft getekend voor één jaar. Drie maanden geleden ging advocaat naar de KNVB als assistent van bondscoach Danny Blind. Die is verbaasd en teleurgesteld dat de advocaat alweer opstapt. Het weer op veel plekken geregeld zon, maar verspreidt ook nog wolkenvelden. Het is vrijwel overal droog bij 19 tot 23 graden. Dit was het... ZFM. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 Zandvoort luncht dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Een hele goede middag luisteraars en terug van het zomerreces. Nou inderdaad een zes, meer krijgt de zomer voorlopig niet van me. Er zal er ook wel niet meer van komen, want het is natuurlijk eh, ja, wat het weer betreft eh, wel teleurstellend. Nou, het is vandaag natuurlijk wel een lekker zonnetje, maar die wolken hier, met name boven Zandvoort, ja, die, die overheersen toch eh, behoorlijk. En, eh, nou ja, het is niet koud, dus je kunt wel op het strand gaan liggen. Ik kan wel genieten daar van de terrasjes, van de heerlijke hapjes die ze daar verkopen en natuurlijk ook... Eh, aan het strand, maar, maar ik had het eigenlijk nog eventjes, hè, u begrijpt wat ik bedoel, hè? mooier gewenst. Ja, en na het zomerse 6, uh, luncht Zandvoort weer. Vooralsnog uh, eventjes uh, uh, alleen maar op de maandag. En dat heeft uh, bepaalde uh, oorzaken, daar ga ik nou niet op in, maar in ieder geval hoop ik dat het uh, zeer spoedig weer uh, elke dag het geval zal zijn. In ieder geval een maandag lunchen, dus de rest van de week dan toch maar weer even honger lijden. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Je bent u wel erg laat opgestaan. Laat uw bed uitgekomen. Is uw lunch eigenlijk een, uh, een ontbijt? En dat noemen ze dan een brunch. Hoe wilt u uw eitje? How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. Boiled or fried. I'm satisfied long as I get my kiss How do you Dance Orchestra, was dat, uh, Stars in Concert, met uh, How do you like your ex in the morning, boiled or fried, oftewel uh, gekookt of gebakken, uh, ja, we moeten er nou weer op rijmen, want uh, as long as I get my kiss, zolang ik mijn kusje maar krijg, dus uh, uh, gekookt of gebakken, zolang je me, met, me kus, met dat kusje van jou maar niet laat zakken, nou, dat is ook een mooie vertaling, maar een gezellig liedje. We kennen het allemaal van die Martin en die andere dame. Hoe heet die dame nou ook weer? Nou, dat moet ik even opzoeken. Dat Google ik wel even zo voor u. Maar in elk geval een leuk nummer om, uh, om te openen, toch? Daar bent u toch mee eens, uh, hoop ik. Nou, allemaal een smakelijke lunch toegewenst namens Charles duif. Want uh, ik zit hier uh, achter het scheerapparaat. Nou, het scheerapparaat, dat is natuurlijk de microfoon... maar het lijkt een beetje op een scheerapparaat, vandaar. Uh, ik ben nog alleen. Uh, hopelijk komt mijn sidekick Dolly straks... Uh, Dolly te Pierik ook uh, opdraven... Eh, maar tot dan dus een, uh, ja, een lonely boy. Ik ben just een lonely boy. Lonely and blue. I'm all alone with nothing te doen. Nou, dat klopt niet helemaal, natuurlijk. He. In de eerste plaats ben ik niet blauw. En ik heb genoeg te doen hier in de studio. to love Ik heb goed nieuws, want inmiddels uh, is ook uh, Dolly uh, binnen in de studio. En uh, ja, Dolly, een zomerreces hadden we. Ja, maar de zomerreces, ik heb het zo gemist. Ja. Ik, ik ben zo blij dat het weer begonnen is. Ja, maar ik heb bij aanvang van de, van de uitzending de zomer al een zesje gegeven. Zomerreces, nou dat klopt dat ook. Een zesje, een ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het, het, het wil <laughs> nog niet echt uh, dat je zegt van nou, weet je wat er komt een hoge drukgebied aan. Ja. Maar op de een of andere manier is er ook, zijn er wel heel, heel veel wolken van de partij. Wolken, oh, dat, wolkenpartijen. Dat, oh, zo ja. ja, ja, ja, ja, ja en ja. die zorgen dan dat de zon er wel is, maar <laughs> dat de zon dan achter die wolken blijft hangen. Ja, nou ja, wat kunnen ons het schelen, die wolken. Als wij onze luisteraars nou maar hebben. Kijk, dan ja. ben ik al een heel gelukkig mens. Ik vind blij dat, dat jullie weer uh, ons programma hebben opgezocht. Ja. En dat jullie weer gezellig naar ons luisteren. Precies, en, ik heb al gezegd... van ja, de, de andere dagen is nog een beetje onzeker... of die uitzendingen ja. binnenkort zullen starten. Maar ja, er gaan weer uitzendingen starten. Maar ja, goed, wij hadden hem eenmaal afgesproken. Ja. Hè, half augustus weer, daar houden we ons augustus, lekker aan. Ook een goed plan van jou. Ja. Om niet op de anderen te wachten, maar gewoon alvast te starten. En ja. Uh, ja. ja, maar nou, nou ja. Uh, uh, moet Zandvoort dan de rest van de week honger leiden. Want we hebben ja, alleen al maar uh, die lunch op, op, op maandag alleen. Ja, Dus ja. ja. Uh, met gekookte en gebakken eitjes, want dat was mijn opening nummer net. Ja, dat, dat hoorde ik, ja. ja. How, How do you like your egg in your... the morning with a kiss? <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nou, ik hoop dat u, dat u een beetje blij uh, wakker geworden bent. Ik ben nou ook helemaal blij, want ik ben niet meer langer een lonely boy... wat Paul uh, K net zo Nee, gemaakt. je hebt mij weer bij je. Zo is dat. En <laughs> heb jij ook nog nieuws meegebracht? Ik heb nieuws meegebracht. Ja. Dat ga ik straks, straks om half twee, uh, of half één en om half twee... Uh, ga ik daar wat meer over vertellen. Ja. Um, er staat deze week iets heel belangrijks te gebeuren. Ik ga even proberen om degene die dat uh, allemaal gaat opzetten en doen, om die straks even te spreken te krijgen. Ja. Um, dan ja, er hebben is hier we... ook een evenement, zag ik, uh, 21 augustus of zo. De, de, de, de straat tussen de Rotonde en, en uh, waar de bussen in gaan, is dat de Haltestraat? Nee, niet de Haltestraat. Die maar die, die, die breien weg. Die, de, de, de, waar de, de, de Hoge bus, Weg of niet? Waar de Ik weet niet wat je. Naar nou, waar de bus uh, richting Harry. De Haarlemmer. Louis Davidstraat. Oh. Het busstation, zeg okay, maar. Oké, okay, niet de Heintje-Davisstraat. Nee, komt, nee, <laughs> nee, die blijft terugkomen. Nee, nou niet meer hoor, die komt niet meer terug. Kom, nou, loei ook niet hoor, ook niet. Die, is, hey. die is een keer opgehouden. Nee, maar ja. daar stond een groot bord. 21 augustus evenement in Zandvoort. Wat zou dat kunnen zijn? Oh, dat bedoel je? Ja. Uh, dat moet ik natuurlijk weten. Uh, even zo gauw uit mijn hoofd niet. Ik kom nou, nou kom ik even nou, zo er blauw zijn, binnen lopen, Er zijn ook zoveel uh, uh, leuke <laughs> dingen aan de hand in Zandvoort. Altijd. Er zijn weer die mooie zandsculptuurs. Uh, die heb ik ook ja, alweer. Ja, ja, daar is de winnaar inmiddels natuurlijk ook van bekend. Ja. En, uh, ja, er is. Er um, zijn complete kunstwerken. De clean-up tour he? is weer geweest natuurlijk. Dat ja. was gisteren. Ja. Uh, ja, de, de, 21 augustus is er uh, jaarmarkt weer. Hè? Oh, kijk, dat is... Jaarmarkt of zomermarkt. Ja, In ieder geval een hele ook, uh... grote ja. markt met optredens en allerlei leuke dingen voor de kinderen. Ja. En dan, dan leeft dat hele centrum weer helemaal op. Hartstikke ja. leuk. Ik dus zag dat, dat de grote 21ste. krocht ook nog in, in de richting uh, vanaf de, de, de kerk, zeg maar. ja uh, Dat je de grote krocht uh, vanuit die richting erop moet. Want uh, normaal is dat natuurlijk vanaf de, de rotonde dat je de grote krocht... Die gaat, ja, maar dat gaat weer draaien. Hè? Okay. Dat gaat, deze week gaat dat weer omgekeerd worden. Want oh. uh, de werkzaamheden, dat was door de werkzaamheden van, uh, uh, van de plaatsing... van het louis -David Carré uh, kwart drie, geloof ik. Ja. Derde kwart, al die... Uh, Flatgebouwen zijn daar neergezet en uh, daarmee is de Albert Heijn natuurlijk ook helemaal opnieuw ingericht. De Louis-Davidstraat is heringericht, ook in verband met de bus, uh, busstation. Ja. En uh, daardoor moest alles even anders geregeld worden. Maar nu komen we in rustige vaarwater en ja. uh, we, we zijn nu even de laatste keer, denk ik, dat het... Wisselt, want op een gegeven moment werd iedereen er wel een beetje horen door van hoor. Van hoe lopen die straten nou? Ja, precies, precies. Nou ja, maar, ja je komt er altijd wel. Hè. Alle wegen leiden uiteindelijk naar Rome. Naar Rome, ja, ja. dat is waar. Dat is waar. Hey, uh, uh, terwijl jij eventjes uh, uh, je eigen kan uh, settelen, zeg maar, hier in de ja. studio. Uh, ga ik er toch even een dansje met je maken? Goed? Lijkt me prima. David Bowie met Let's Dance. En dat uh, nummer klonk ook uh, over de zeestraat in Beverwijk afgelopen zaterdag toen ik met de Rutjans band het laatste optreden verzorgde. Ja, wat erg. Nou, dat, maar... is, nou, dat is voor zandvoort ook heel erg, want. Jullie, jullie zijn als Ruud Jansen-band eigenlijk ook zo enorm de huisband van Zandvoort geworden in de loop der jaren. En ja. nu bestaan jullie niet meer als nou, zodanig. Nou, niet als, als de Ruud Jansen-band. Maar nee. we, zijn, we zijn wel met andere, lopen wel met andere ideeën rond. We hebben natuurlijk dat Beatles bandje ja. Maar misschien dat we ook wel als tegenhanger van dat Beatles bandje uh, uh, Stones-bandje. Dat, ja, Oh, meen je dat nou? Nou ja, dat idee kwam gisteren bij me op... en ik lanceerde dat uh, toen wij met een gezellig etentje... in de afloop in Camille, waar we gespeeld ja. hebben... in Beverwijk, dat, dat uh, optreden nog even evalueerde... Ja. Uh, slinger ik dat idee zo over tafel... en er werd niet negatief op gereageerd. Dus wellicht, oh. ja, wellicht dat dat, dat, dat uh, ook nog een idee is om te gaan doen. Ah, er zijn joh. toch ook naast de Beatles-fans... natuurlijk ook een en Stones dan, fans En een soulband... En uh, jazzband. Ach, voordat jullie het weten, zijn jullie weer heerlijk van alles en nog wat de Ruud Jansen bent. Ja, maar weet mensen je... treuren niet. Ja, ik denk dat heel veel mensen in Zandvoort schrikken, want die weten dus helemaal niet dat de Ruud Jansen bent gestopt is, zoals wij jullie kennen. Ja. Nou, ja, weet je, we, we hebben veertig jaar natuurlijk in mijn geval dan met Ruud samen. Ja. Uh, altijd maar datzelfde repertoire. En af en toe wel eens aangevuld met, met, met wat modernere dingen. Maar ja, ja. Dat is toch niet helemaal ons ding. Omdat we natuurlijk onze roots in de 60, 70 uh, en 80 jaren hebben muzikaal gezien. Ja. Uh, en daar toch het meeste repertoire uitgeput hebben. En dat vinden we ook zelf nog uh, best wel aardig om te doen. Maar de, ja, voor de mensen, die, die oh, nou, spelen ze alweer Paradise bij de dashboard Light. Ja, bedoel... Heerlijk juist, daar, <laughs> daar zitten we op te wachten. Ja, maar wij. Bij ons komt het. bij ons niks te nee, nadelen. Ik van Midlo. Nee. Ik bedoel, maar komt toch, op een gegeven moment komt het een beetje in je neus uit. Ja, en... dat, is, dat is denk ik ook voor iedereen heel goed te begrijpen. Maar ik, ik, ik weet dus bijna zeker dat niemand in Zandvoort weet dat jullie gestopt zijn. Dus die zitten nou... Die, ja, mensen, sorry dat we op deze prachtige maandag dit trieste nieuws uh, moeten brengen, maar inderdaad is zaterdagavond het laatste optreden van de Ruud band geweest. ja. Ja. ja, maar we zijn, we zijn er nog hoor. Live en kicking, ja, wat dat betreft. Okay. Dus uh, uh, helemaal niet meer spelen, dat is er natuurlijk niet, uh, niet bij. En ik, ik weet zeker ook in Zandvoort, als dat uh, van de grond zou komen, zo'n zo stansbeetje, dat dat hier ook uh, helemaal te gek zou zijn en ook zou scoren. Dus uh, wat dat betreft. Ja, ja, ja. ja. En, uh, maar een Pauw de Leeuw bent, zal het niet worden? Hè? Uh, uh, nee, nee. Als ik. Als, als, als ik Ruud, oh, oh. Ja, als ik kijk naar de ziel van Ruud, Ruto houdt natuurlijk het toch het meest van, van uh, nou noem het maar even, het Engelstalige repertoire. Uh, ja. Maar dan ook nog het repertoire wat een klein beetje. Uh, uh, een uitdaging uh, is om te spelen. Dus uh, niet, niet drie, drie akkoorden en. Uh, ja, hè? En nee, je dus nee. Ja, Dus toch een klein beetje. Want, uh, bijvoorbeeld die Beatle muziek, dat wordt onderschat door luisteraars. Het is nou, hele die, ingewikkelde muziek, hè? Nou, ik zeg luisteraars, maar dat bedoel ik niet aanvallend. Uh, door de mensen in het algemeen wordt dat onderschat. Ja. En ook door muzikanten, die, die. Oh, dat doen we wel eventjes zo'n uh, zo'n zo liedje. Maar uh -huh. uh, vaak door de eenvoud, wat het lijkt. En, ja. en, en, en hoe het die allemaal in, gearrangeerd en in elkaar zit. Is het. Nou, is het echt een uitdaging om dat, om dat goed te brengen, hoor? Vergis je niet? Dat is echt. Nee, ja, dat vergis ik me ook niet. Nee, nou. nee, nee, nee. Nee, dat hebben we wel gezien met de Enneloop, hè? Nou, dat die is dat een ook fantastische spelen. band ook. Fantastisch, gaan weer hè? In ja, ze gaan nu de, de Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band gaan ja. ze helemaal. Ja. Uh, uh, en ze spelen, dat is een band die spelen dus met instrumenten zoals de Beatles... die ook hebben toegepast tijdens de opname van hun ja. diverse uh, repertoire, zeg maar. Ja. Dus ze hebben uh, de, de man die dat uh, uh, leidt, zeg maar, die groep. Die is uh, uh, modekoning. Ik dacht van Tommy Helfiger of zo, zeg ik dat goed? Tommy Hilfiger. Of ja, ja. Nou, dat is in ieder geval een bekend modemerk. Die man, ja, dat is Hilfiger. Die man, ja, ja nou, die man is uh, drummer in die band. en die is uh, ja, uh, bemiddeld, om het zo maar eens te zeggen. en dusdanig bemiddeld dat hij bijvoorbeeld een, een authentiek orgeltje waardoor de Beatles ooit gebruikt is... uit Amerika heeft laten overkomen. Ja, en hebben om, om... laten restaureren. Ja, ja. Uh, waar nodig ja. gerepareerd en gerestaureerd. En dat ook gebruikt tijdens de optredens. Maar dat geldt niet alleen voor dat orgeltje. Zo hebben ze tal van Alles, instrumenten. Ja. Ook die bel bijvoorbeeld, die, die, ja. die wordt gebruikt in Penny Lane. Ja. Uh, om maar iets te noemen. Nou, dat, dat zit er dus allemaal bij. Ja. Ja. En ze zullen ongetwijfeld met de Sergeant. Bij een Hearts Club band, wat toch een van de meest vooraanstaande LP's van de Beatles is. Uh, wat uh, die wordt het meest bewonderd en, en uh, daar staan de meest interessante stukken op. Uh, dat zal ongetwijfeld door de mannen van de Analogs weer worden gebruikt om daar een, uh, ja, een feestje, maar uh, met name dan een muzikaal feestje van te maken. Ja, nou ja, in oktober komen ze weer uh, deze kant op uh, ja. naar onze buurt. Dus ik zou zeggen mensen, kijk even bij uh, het, het Velsertheater. Ja, daar gaan ze optreden. Okay. Theater dit keer niet, heb ik gezien. Hmm. Uh, ik geloof ook de Haarlemse Stad Schouwburg. Ja. Dus kijk even op de analogs. Zijn ook op uh, Facebook te volgen. En dan, uh, dan beleef je echt een hele prachtige avond. Uh, in afwachting tot natuurlijk Ruud Jansen weer naar ons dorp komt met de Beatles Band. Ruud van Kalmthout, die ken je niet hè? Ruud van Kolm? Nee, van Kalmthout. Van kalmthout. Ja. Zegt Zeg me wel wat, maar niet. Uh... Nou, ik heb alles op. Uh, het is van kalmthout. Ja. Maar ik heb alles op Facebook gezegd. Jongen, ik hoop dat jij, dat jij je kalm houdt. Maar dat doet hij vanmiddag niet. <laughs> hij, hij, nou, hij heeft, heeft, <laughs> heeft vanmiddag al een verzoekje ingediend. Hij hoorde net de Lonely Boy van Paul Enka. Ja. En hij zegt: Andrew Gold hij heeft ook zijn nummer opgenomen. Ik okay. Lonely Boy, dat sluit prima. Hè? Nou, Ruud, speciaal voor jou. Daar komt hij. Ah... Oh. <laughs> Als hij wil, hoor. Want die Paul, uh, Paul Enka die stond te trappelen, maar die Andrew Gold is een beetje luier. Oh jee, die zit nog aan de brunch zeker met zijn eigen. Ik, ja, ik, ja. ik denk het. Ja. Ja. Nou, nee, daar komt hij. Oké. Okay. De eerste paar minuten van de uitzending heeft Andrew Gold dat goed ingeschat. Toen was ik inderdaad een Lolly Boy, maar dat duurde niet lang. Want even later kwam Dolly binnen en we hebben nog weer goed nieuws, Dolly. Want uh, we horen zojuist van collega Hans Wassenaar. Vertel jij het maar. Uh, dat hij donderdag komt om de uitzending te doen. En, uh, nou, dat vind ik zo gezellig en zo lief. Ik, uh, ik ga hem daarbij gezelschap houden. Nou, kijk, Hans, je hoort het. Ja, en ik weet niet of... Uh, maar niet met een washandje aankomen, want Dolly vindt wassen. Naar, hè? Dat weet je. <lacht> <lacht> <lacht> nou, mensen zouden heel wat van me denken. <lacht> Charlotte toch? <lacht> nee hoor, ik vind het wel lekker om mezelf elke dag te wassen. Ja, zo nou, ja. Dat is ook een flauw grapje eigenlijk, want dat zal nou, Hans was meer nou, Maar hebben. niet ja. meer met een washandje. Niet nee, niet meer met, dat met dat een nee, ook, Maar ja. Hans, leuk dat je dat, uh, dat, je dat weer gaat doen. Dat jij ook teruggekeerd bent van het zomerreces. Hartstikke goed. Gezellig. En we hopen dat jij wel een, een, een mooie dagen gehad hebt tijdens je vakantie. Maar dat zullen we nog van je horen ongetwijfeld. Dan, Donderdag luisteren. Hè? Ja, dank voor je Gaan belletje. Aan uit uithoren. Dank voor je belletje. En, en nu... Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars, uh, voor de eerste keer weer... Oh, wat weer heel spannend. Het regionale nieuws en uh, wel van 15 augustus 2016... De Zandvoortse Reddingsbrigade. Nou, die heeft weer een heel druk weekend achter de rug. En het was nog niet eens echt stralend weer. En dan toch druk hebben. Daar hebben we het net ook over. Nee, ja, precies. Het was een beetje kwakkelig. Ik kwam nog een paar kennis op het strand tegen s'avonds. Oh, wat gezellig. Duik je ineens voor je camera natuurlijk. Twee hondjes. Ja, ja, twee hondjes. Maar eens kijken op Facebook-luisteraars. Nee hoor, niet doen hoor. Nou, in ieder geval, die Zandvoortse Reddingsbrigade. Ja, die hadden zondagochtend. Dat hebben ze elke week, hoor. Een oefening voor de lifeguards in opleiding. Maar daarna hebben de medewerkers van de reddingsbrigade... met zes varende eenheden bijstand verleend... aan de zeemijl van de reddingsbrigade Bloemendaal. 360 zwemmers die zwommen van Zandvoort naar Bloemendaal. Nou, en zondagmiddag werd twee keer assistentie verleend aan Katamarans. Er was onder andere bij iemand een mast overboord... En er werd natuurlijk vanaf het strand en water toezicht gehouden op de strandbezoekers. Want die zijn natuurlijk in Zandvoort het hele jaar rond. He? Zo. Ja. Nou. nou, het volgende onderwerpje. Wou je hem nog wat harder zetten tussendoor of doen we dat niet meer? Oh ja. Dan, Muziekje. Ik, ik, ja. ja, Alzheimer lighten. Dat ben ik vergeten. Ah, oh, geef geeft niet hoor jongen. <laughs> geeft niet. Het is de eerste keer. Dus de ja. volgende keer maar wel goed. Ja.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 Nou, daar werd hij geschopt en geslagen... en uiteindelijk werd van enige afstand een fles tegen zijn hoofd gegooid. En uiteindelijk konden twee verdachten elders op de tolweg... door de politie worden ingerekend. Als u getuige bent geweest van dit incident... of anderszins informatie heeft... dan kunt u bellen met nummer 09008844... dat is het uh, algemene nummer van de politie... Ik kan me voorstellen dat u ook liever anoniem zou willen bellen. Nou, dat kan ook. En dan dient u contact op te nemen met nummer 08007000. Afgelopen vrijdag zijn de nieuwe horeca-portofoons uitgedeeld... aan de werkgroep van deelnemende ondernemers in Zandvoort. Dat zijn er maar liefst 17...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 Die de ondernemers afvaardiging van bewoners, gemeente en politie met elkaar hebben. In deze overleggen worden zaken besproken die zich hebben voorgedaan en wordt er gekeken naar de toekomst. Dan het uh, laatste, de laatste topic uh, van uh, deze uh, dit nieuwsbulletin. Dit jaar. jaar en let op hè mensen, let op, we gaan niet slapen, blijf wakker, blijf alert, want dit jaar najaar gaat het er om spannen. De Tweede en de Eerste Kamer zullen dan de plannen van minister Kamp voor de windparken voor de kust bespreken en al dan niet goedkeuren. Nou, die handtekeningenactie waar we ooit mee zijn begonnen hier op het strand, die loopt nog steeds door en er zijn nu 50.000 handtekeningen. En eh, die gaan natuurlijk aangeboden worden aan de Tweede Kamer. Uh, de paal, u weet hè, we hebben hier toen het paalzitten gehad... in actie tegen uh, het plaatsen van al die windmolens vlak voor de kust. Nou, die paal die is inmiddels in Noordwijk geweest... en die staat nu van 17 tot 20 augustus in Katwijk. En daaromheen vindt een heel mooi programma plaats... en uh, wordt er actie gevoerd. En ook in Noordwijk wordt actie gevoerd dit weekend... onder andere met een actiepraalwagen in het Bloemencorso... Om deze acties ook in Zandvoort te kunnen steunen... en een sterk geluid te gaan laten horen langs de hele kust... Steunen wordt de organisatie aanstaande donderdag, vrijdag en zaterdag gesteund... middels een pop-up actie voor het behoud van een vrije horizon. En deze actie gaat plaatsvinden op de middenboulevard nabij Bouwers Palace. Nou, met uh, dank aan de gemeente is er een beschikking over een speciale pop-up actiewagen die gaat informatie geven, flyeren, handtekeningen verzamelen... en uh, verder gaat de mooie horizon geschilderd worden... en loopt er een fotografiewedstrijd... voor de mooiste foto van Luchterduinen via de Zandvoortse Courant. En die gaat natuurlijk ook uh, aangeboden worden aan de Tweede Kamer. Nou, De vraag is nu of er mensen zijn uh, die willen gaan helpen met die actie. Dus dat is donderdag 18, vrijdag 19 of zaterdag 20... Tussen tien en vier uur. Dat zou enorm helpen. Uh, verder uh, zijn ook allerlei materialen welkom om de pop-up wagen aan te kleden. Zoals banieren, vlaggen, posters, overgebleven flyers, et cetera. Mocht u nog iets hebben liggen van de acties van vorig jaar... die gebruikt kunnen worden, dan heel graag. Nou, uh, tot zover. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, dan hier het weerbericht volgens Rico Schreuder. De dag begint op veel plaatsen zonnig, maar er komen ook enkele wolkenvelden voor. In het uiterste noorden kan uit de bewolking een spat regen vallen... en elders lossen de wolkenvelden grotendeels op en ontstaan er stapelwolken...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 Ben jullie ook een eigen taal? Ja, die spreken wij allemaal. Doen jullie iets wat wij niet durven? Ja, want wij zijn echte slurpen. Dit is een lied met een leuke refrein. Jullie zijn groot en wij zijn klein. De fluitsturf begint. Ja, zing maar na. Tweede stem? En la allemaal. <drengen> Kunnen jullie door een waterkraan? En ook door een sleutelgat Ja, ook door een sleutelgat Kunnen jullie op een blokfluit spelen Veel Gartner heeft er heel wat uh, euro's mee bij elkaar uh, gesmurfd, dolly. Waarom dit? Zei ik niet? <laughs> waarom deze? Ja. Omdat ik net onderweg in de auto zat hier naartoe. Ja. En toen hoorde ik jou. Ah, oh, je was zo zielig. Met je nummer van Lonely Boy, Lonely and Blue. Ja. Ik denk, ah, oh, hij is blue. Hij is zo blauw. Of <laughs> jongen, het lijkt net een smurf. Oh. Nou, dus deze was speciaal voor jou. Voor onze eerste uitzending weer samen. Oh, <laughs> Nou, ja. Yeah. Ben je verreerd? Ja, ik ben... <laughs> ik ben er helemaal ondersteboven van. Ja, hè? Ja. Je, bent, je bent meteen mijn hero. <laughs> Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone. heart of your parade, everyone deserves a chance to walk with everyone else, while hold Dit waren de Family of the Year. En het nummer heette Hero. Ik vind het zo mooi. En uh, ze hebben allemaal mooie liedjes. Een, een beetje een. Uh, ja, moet ik het nou zeggen? Uh, waar, waar, waar kun je ze mee vergelijken? Een beetje de papas en de mama's, maar dan in een moderne jasje. Ja, met een combi van wat uh, Simon en Carfonkel. Ja, ja, ja, zeker. Allemaal een beetje toch uh, mooie, mooie al die invloedjes bij elkaar weer tot een mooi nieuw, nieuw nummer geresulteerd. Ja. Hoe is dat? Hé, hey, uh, de OJ's, ken je die ook? Ja, jeugdsentiment. Ja, dit, dit, dit is zo'n lekker nummer. Dit oh, is zo'n lekker nummer. Oh, lekker. Ja, zo'n zwinkje lunch met alle gemak naar binnen. Pistoletjes, croissantjes. De gebakken eieren. Allemaal met backstabbers. En als de thee of de koffie te heet is bij de lunch, dan zegt u O.J. En dat klopt helemaal, want dit zijn de O.J.'s. What they do, they om even lekker uh, je lunch uh, weg te dansen. Uh, Dolly, ja. uh, ik ga je nou een opname van ons laten horen van, uh, van gisteren. Oh, dat is leuk. In van Ke jullie zelf. Ja, Miel, in Camille, luister. Dat zijn natuurlijk de echte Beatles met Penny Lane. Stop Album, The Magical Mystery Tours. Was dit uh, Penny Lane, natuurlijk, de Beatles? Uh, we, we gaan alweer aardig naar de klok van één uur, dus zo dadelijk dan komt het uh, nationale nieuws voorbij op de radio. En uh, we gaan natuurlijk ook luisteren naar reclamefragmenten over. Uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Detailhandelaren in Zandvoort en hun uh, fantastische producten, waar wij dan. Uh, Helemaal achterstaan en er ook reclame van maken zo rond eh, het hele uur steeds. Ja, en ook natuurlijk via Kanaal 40 hè, op de televisie. Ja, dankjewel Donnie. Ja, als Donner, u sigo ja. heeft dan tenminste. Dat is weer mooi dat je dat iemand hebt eh, naast je die, als ik in gebreken blijf, mij aanvult. Eh, nou, ja. En, nou ja. dat is gewoon is zo. Ik bedoel, ja. ik, ben, ik, ben, ik ben toch geen standwoord. jij ja, wel. Nou, en, maar nee, daarom ja, weet je toch wel dat we op kanaal 40 een televisiekanaal hebben? Ja. Dat, ja, ja. ja, ja maar en, en dat we ook live te zien zijn via ja, ik... Cf, CFM live. Nee, ja, want ik zei het net je al, kunt ook ik, radio kijken hoor. Zij zei het, het net al in het afgelopen ja. uh, een ja. half uurtje van ja, toch een beetje Alzheimer light. Hè? <laughs> <laughs> nee, het valt wel mee. Maar in ieder geval uh, altijd welkom uh, als je informatie aanvult die ja. ik uh, onverkoop vergeet. Te melden. Ja, nou, nou ja, goed. En ja. Daar, daar hebben we ook weer een app voor, hè? de CFM-app. Die is gratis te, te downloaden via de Play Store. Ja. Want uh, daar worden ook alle nieuwtjes in en rond Zandvoort. Die krijgt u dan automatisch binnen en uh, daar is van alles te lezen over uh, ZFM, of ZFM, hè? zoals we dat noemen. Ja. ja. Nou, mooi dat je me af en toe wakker houdt. Dan zeg ik altijd: Ring my bell, Dolly. Zo is het, zal ik doen. Natuurlijk Anita Ward. Je hoort nou het geluid van het rubberhamertje wat zo nu nog op mijn uh, bol knalt. Verzorgde Dolly. Waar ruimte zit en geen hersenen, ja dat klinkt het zo natuurlijk. <lacht> Wel een heel raar geluid hoor. <lacht> ja. Kom maar eens even de dokter raadplegen. <laughs> maar goed, ze gaat zingen. Ja, ring maar wel. de laatste minuten weg voor de klok van 1 uur als het nieuws voorbij komt. En natuurlijk ook de reclame. Uh, blijf allemaal luisteren naar het tweede uur van ZFM Lunch van Dolly. Ik heb straks natuurlijk ook nog weer een stukje cabaret. Oh, gezellig. Ja, ik moet natuurlijk wel even uitzoeken. Hoort erbij, hè? He. Ja, het hoort erbij. Ja, ja. Vast item in ons programma. En ja. uh, nou, Blijf luisteren nogmaals en uh, tot straks, tot na het nieuws. Dag. Tot later.